Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Een heel hartelijk welkom alle luisteraars op internet... maar natuurlijk ook op de kabel en in de ether in de omgeving van Zandvoort. U heeft geluisterd naar het Ad van de Hoek kwartet. Van het album The King's Clarinet uit 1964... draaide ik het nummer Can't Help Loving That Man of Mine. Het op clarinet Ad van de Hoek... piano Rieners van Galen, Bas Henk van der Molen... drums, Verdi Postuma de Boer... Ad van der Hoed is eigenlijk de beste jazz uh, van ons land... zoals hij uh, uh, omschreven wordt. Hij heeft in 1961 ook een Edison gewonnen... vanwege zijn, uh, ja, zijn uh, muzikale bijdrage. Uh, hij heeft onder andere ook in het Metropole Orkest gespeeld... en bij de Skymasters. En zijn bijnaam was Mr. Klarinet. En dat is nou precies het thema van vandaag. Klarinet en de jazz. Ik heb een hele mooie uh, verzameling uh, bij elkaar gebracht... van. Uh, Werelds beste clarinetspelers en hun mooiste nummers. Ik ga nog één nummertje draaien van uh, Ad van de Hoed. En dat heet King's Clarinet van het gelijknamige album uit 1964. Ad van de Hoed. <tied> Een andere legende in met klarinet is Alvin Baptiste. Hij was eigenlijk eerst een uh, redelijk onbekende legende. Uh, dat betekent niet bij het grote publiek bekend. Tot in uh, 1984 John Carter een uh, ongewoon concert um, organiseerde... namelijk met vier klarinetisten: Hemzelf, Alvin Baptiste, Duke Ellington's uh, voormalig bandlid... Jimmy Hamilton en David Murray. En... Met dit kwartet hebben ze vier albums gemaakt. En van een van deze albums ga ik een uh, nummer draaien. Het is het album uit 1984, de Clarinet Sum Summit uh, in het Public Theater. En het nummer is The Jeeps Blues, een nummer geschreven door Duke Ellington. Hmm. met zijn Clarinet Summit. Voor het volgende nummer gaan we een behoorlijke sprong in de tijd maken. Uh, terug. Um, en dan gaan we terug naar de tijd van Barney, Benny Goodman. Ik heb een album gevonden. Het is een live album uh, uit 1938... waarin de band optreedt in de Carnegie Hall. Benny Goodman was, um, behalve een bandleider, ook een clarinetist. En hij zong in die tijd... En hij wordt door een hele grote band uh, vergezeld met onder andere Gene Krupa op drums. Als een van de meest bekende namen. Maar vergeet ook niet Lionel Hampton op vibrafoon. U gaat luisteren naar One O'Clock Jump van Benny Goodman en hij is orchestra. Dit was Benny Goodman live in de Carnegie Hall in 1938. Een andere grote um, uh, bandleider uit die tijd is Benny Carter. Benny Carter uh, speelde uh, behalve uh, uh, saxofoon, ook clarinet, maar ook trompet. Schreef vele uh, liedjes en um, was natuurlijk de bandleider. En in een aantal van zijn bands hebben ook een aantal andere grote uh, artiesten meegedaan. En ook clarinetisten. Waaronder Artie Shaw, maar ook Mads Metro. Een clarinetiste uit die ook uit dezelfde tijd. Daar ga ik zo direct nog een nummer van draaien. Die Mads Metro heeft ook een nummer geschreven. En dat heet 35th um, and Calumet. Um, samen met Floyd O'Brien is dat geschreven. En het wordt uitgevoerd door het orkest van Benny Carter. komt van het album All of Me uit de periode 1934-1951. Een verzamelalbum. Gaat u luisteren naar 35 5th 35 and Kilimet what match Met uh, onder andere Mats Metro en het nummer 35 Calamet. Die Mats Metro, oftewel Milton Metro, was een uh, blanke Amerikaanse jazz en saxofonist. En naast een begnadigd speler stond hij ook bekend voor het organiseren en financieren van vele historische opnames. met onder andere Tommy Latnier en uh, Sidney Bechet. Maar hij is ook een uh, tijdje de manager geweest van Louis Armstrong. En naast zijn uh, muzikale prestaties is hij ook bekend. Um, eigenlijk het best bekend vanwege zijn uh, handel in drugs. In die tijd um, stond hij zo bekend in de, in de jazz community... voor het um, verkopen van marihuana. Dat Mets eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een, een bijnaam was voor marihuana. En Louis Armstrong schijnt een van zijn grootste klanten geweest te zijn. Hij is, in 1940 is uh, Mets Mets al opgepakt toen hij... Uh, in bezit van 60 joints, een jazzclub in New York. De New York Wilds Fair wilde binnengaan om die daar te gaan verkopen. Toen hij werd, uh, naar de gevangenis werd gestuurd... stond hij erop bij de bewaarders dat hij uh, zwart was... en dat hij in het, uh, in het zwarte blok wilde opgesloten worden. En uh, gezien zijn reputatie hebben ze dat ook gedaan... en werd hij de bandleider van, uh, van de band van de gevangenis in dat moment. U gaat luisteren naar twee nummers van hem... Uh, het eerste nummer is Apologies. En het tweede nummer is Mutiny in the Parlor. Met Metro. een bijzonder figuur, want hij trouwde ook um, met, een, uh, met een zwarte vrouw... Johnny May in die tijd en verklaarde zichzelf een vrijwillige neger. Hij ging eigenlijk vooral met donkere muzici om. En een van die muzici was ook uh, Sidney Bouchet. Ik ga een nummer draaien van Sidney Bouchet uit 1938, Really the Blues. Really the Blues. En naast uh, Sidney Bouchet hoort u ook weer Mads Metro. Really the Blues blijkt ook um, de titel te zijn van de biografie van Mats Metro... die hij acht jaar later zou schrijven. Really the Blues... Sidney Bichet met Really the Blues. Die Sidney Bichet was ook een, uh, een opmerkelijk iemand. Hij is, al, uh, hij is al vroeg begonnen in de muziek. In uh, 1919 is hij uh, van zijn geboorteplaats naar New York. Oh. Excuse, YouTube gaat gewoon verder. Um, was bijgebleven. In 1919 uh, reisde Sidney Boucher naar New York, waar hij uh, lid werd van het wil Marion Cook's Syncopated Orchestra. En dat orkest ging gauw uh, eigenlijk op reis naar Europa. En ze kwamen aan in Engeland en hebben meteen eigenlijk gespeeld in een Royal Philharmonic Hall in Londen. Uh, en zijn daar groot succes geworden. Echter, uh, Sidney Boucher werd uh, op een gegeven moment uh, gearresteerd omdat hij een vrouw zou lastig hebben gevallen. Hij heeft een korte tijd in de gevangenis gezeten... en werd toen teruggezet naar uh, Amerika. En in 1925 uh, ging hij samen met de Revue Neckre... waar onder andere Josephine Baker in meedeed... opnieuw naar Europa en dit keer naar Frankrijk. Ze kwamen daar aan in uh, Cherbourg... en begonnen uh, twee weken later eigenlijk al in Parijs te spelen... op het theater op de Champs-Élysées. Ze hebben in heel Europa rondgetoerd en zijn zelfs in 1926 in, uh, in Rusland geweest... Uiteindelijk zijn ze weer teruggekomen in, uh, in Parijs. En weer is Sydney Boucher op een gegeven moment gearresteerd. omdat hij uh, uh, met, betrokken was in een schietpartij waarbij een vrouw gewond was geraakt. Het verhaal achter deze schietpartij is dat een collega-muzikant tegen Sydney Boucher zei dat hij het verkeerde akkoord speelde. en dat Sydney Boucher hem tot een duel heeft uitgedaagd. Want Sydney Boucher speelt nooit een verkeerde noot, zei hij. U gaat luisteren naar I found a new baby van Sidney Boucher en his New Orleans feet warmers. Ik heb een klein technisch probleempje, kom zo weer terug met Sydney Busje. Een van de andere grote uh, clarinetisten uit die tijd... was Albert Leon Bickert, oftewel Barney Bickert. Barney Bickert is zijn carrière bij, begonnen bij King Oliver... in zijn Creole Jazz Band. En uh, toen die Creole Jazz Band eigenlijk werd uh, opgeheven... is uh, King Oliver verder gegaan met de Dixie Syncopators. Um, en daar speelde ook Barney Bickert in mee. Ze waren een grote band in uh, eind jaren twintig... En toen zij uh, op een gegeven moment aan de toeren gingen... en uh, kwamen ze in New York terecht. Um, ze, uh, ze waren uh, eigenlijk ook onderweg bedrogen door promoters. Dus ze zaten financieel behoorlijk in de knel. En toen kwamen ze op een gegeven moment in um, de Cotton Club terecht. En daar werd ook hun uh, een optreden aangeboden. Maar King Oliver heeft het geweigerd. Omdat het, uh, het aangeboden gage niet volgens zijn standaard standaard uh, was. Dus eigenlijk, hij kreeg gewoon te weinig aangeboden. Het optreden ging uiteindelijk naar Duke Ellington en die is heel beroemd geworden in deze club uh, dankzij zijn uh, radio-uitzendingen. En de Dixie Syncopeters vonden zichzelf uh, opnieuw zonder werk. U gaat luisteren naar een nummer van de Dixie Syncopeters uit 1928 in uh, Chicago en het heet Sweet Emelina. Loveliness, who means no when she says yes, sweet, Miss Emma Lina, Emma who's the one they all adore, and all the bees are looking for what is sweet, Miss Emma Line. Say, who goes to parties and stays until four? And who always cares you? Good night. <laughs> at the door, who's always chewing gum? Nice and pretty, but not so dumb as sweet. Mr. Malone. Goed, dat waren de Dixie Syncopators met Sweet Emma Lina. Barney Bickert was uh, wel iets wijzer. Die is overgestapt naar Duke Ellington. En uh, heeft daar een hele grote periode mee gemaakt. Duke Ellington stond bekend omdat uh, hij eerst zijn nummers in kleinere groepen uitprobeerde. Uh, en een van die groepen heette dan ook de Barney Bickert en His Jazz Operators. En een van hun allerberoemdste nummers die zij uh, gemaakt hebben, Caravan, gaat u nu naar luisteren.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 Heeft in zijn tijd met uh, Duke Ellington ook vele nummers geschreven. En daar ga ik zo ik nog een nummer van draaien. Maar na uh, Duke Ellington is hij ook verder gegaan met een andere band, namelijk de band van Kid Ory. En van een album um, uit 1946 ga ik een nummer draaien dat heet Creole Bo Bo. I'm a man, I'm a Bent costa giomb mamma le papà oh papa le me dwa il mille chiccittese e se lot chi po po bringa that's all but it i le me aïe i giai to femo Barney Bickert als uh, lid van het orkest van Kid Ory. Voordat um, uh, Barney Bickert zijn overstap maakte, schreef hij samen met... Uh